12 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Het onderwijs op het VMBO Maastricht is verbeterd, maar de school blijft nog wel onder intensief toezicht staan van de inspectie. Dat schrijft minister Slop aan de Tweede Kamer. Twee jaar geleden kwamen bij de opleiding grote fouten aan het licht bij de schoolexamens. De diploma's van honderden leerlingen werden daarna afgekeurd. Na aanleiding van de problemen in Maastricht werden ook andere scholen in het voortgezet onderwijs in Limburg onder de loep genomen.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 Eerder in de nacht was al een bouwcontainer in brand gestoken. De brandende camper was de 16e autobrand in ruim een week tijd in Arnhem. Gisteren werd bekend dat er meer politie wordt ingezet... om de dader of daders achter de autobranden te pakken. Het onderzoek naar de brandstichtingen krijgt vanaf deze week... bij politieinstitutie voorrang op andere zaken. Het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt 12 tot 19 graden. Morgen is het grotendeels droog, met af en toe ruimte voor de zon. Maar later in de middag gaat het dan opnieuw regenen...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 En dan Zij ze is En dan roept zij uit Dan ging de zee zeer zo vries Ze plaatst de deel met brede weer haar vijger Oh, come on. Maar plotseling roept ze gil De zee zit in me op.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 Of tenminste het klooster wat er in Overveen stond. Zodoende is dat toen de strijd ontstaan. En uh, die toren is, is een groot aantal keren gerestaureerd vanaf die dat moment? Toren die toren is in 1600 al een keer gerestaureerd. En die is in 1800 gerestaureerd. Dat is natuurlijk mogelijk dat je ook bijhoudt. Dat is ook met de kerk was dat natuurlijk aan de hand. En, en zodoende zijn er daardoor... Uh,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 In namen, oh ja. Zit er in die kerk. een Amsterdamse koopman. Een de meneer Zandhagen. Want wat was er toen de tijd al het geval? Dat er heel veel Amsterdamse kooplieden. Dus die over de Senkers beschikten. naar Zandvoort kwamen. tijd zijn er ook op de boulevard villa's gebouwd. Maar deze familie zat in hotel driehuizen boven de kerkstraat.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 Nu bij de reparatie bleek dat er een heleboel pijpen gekraakt waren. Maar die zijn allemaal gerepareerd Dit nu. is nu allemaal helemaal vernieuwd. Dus het orgel is nu in perfecte het is conditie? helemaal, maar ja, dat heeft ook zijn steentjes gekost. Ja, een heleboel. Want het heeft totaal zo'n beetje drie tonnen gekost. Dus. Ja, precies. Zullen we gaan luisteren maar naar de waard, orgel. het orgel? Ja, dat is prima.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 dat was van 1728 en toen hebben ze dat marmer allemaal in kisten gepakt. En die kisten zijn nog getransporteerd naar het waterleidingduin. Maar op het stuk wat eigendom was nog van Jonker Quarles. Dus achter waar onschoten de jacht op zien wonen. Daar in dat stuk duin hebben ze toen een gat gegraven. Kisten erin, zand erover. En die zijn na 1945 zijn die weer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 Thank mm -hmm. you.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 En denk, jij weet er meer van. Nou, toen ben ik uiteindelijk in Tilburg terechtgekomen met heel veel moeite. Bij het, uh, het, het museum. En dan hebben ze het voor me gewassen. En toen kregen we het op. En wat staat erop? Het avondmaal van Christus van Leonardo da Vinci. En dat heb jij gevonden. En dat laat ik hebben. En dat is. Ja. En zo is het ook met het zilver. Andere ja. schenkingen uit die tijd. Eh? En...